Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Veeps met een smaakje blijven nog iets langer te koop. Het kabinet wilde ze vanaf 1 oktober al uit de winkels hebben. Maar dat wordt nu 1 januari. Omdat de regels voor fabrikanten zo streng worden dat ze de switch niet op tijd kunnen maken. Zegt verslaggever Emma Jackson. En ze hebben nu bedacht dat fabrikanten daarom iets meer tijd moeten hebben om nieuwe smaak te ontwikkelen. We weten niet of de fabrikanten daar zelf om gevraagd hebben, maar je kunt je voorstellen dat die niet blij zijn met de nieuwe regels. Gezondheidsorganisaties zijn niet blij met het uitstel. KWF-kankerbestrijding is bang dat er zo nog meer kinderen in aanraking komen met roken. De leider van de Wagner-groep krijgt mogelijk toch nog een straf. Volgens Russische media loopt er nog een onderzoek naar hem. Dit weekend trok hij met zijn huurlingenleger richting Moskou... omdat hij boos was op Poetin. Uiteindelijk keerde hij naar onderhandelingen weer om. Poetin liet vandaag voor het eerst sinds die opstand van zich horen... maar in een verklaring online zegt hij niks over de Waagner-groep en de gebeurtenissen van het weekend. Twee veerboten van en naar Ameland zijn dit weekend beschadigd geraakt... doordat het water zo laag stond. Schroeven van de schepen kwamen tegen de bodem aan. En eentje is zelfs zo beschadigd dat hij een paar dagen niet gebruikt kan worden... Door de lage waterstand varen er morgen sowieso minder boten. Balen, want het is hoogseizoen met toeristen op het eiland. En deze week gaat het veel over het slavernijverleden. Zaterdag is het 150 jaar geleden dat de slavernij hier is afgeschaft. Mensen uit Afrikaanse landen moesten toen voor onder meer Nederland. onder onmenselijke omstandigheden werken als slaaf, vertelt mijn collega Sander Bellekom. De slaafgemaakte moesten daar werken op plantages. en werden enorm slecht behandeld en mishandeld, vertelt Sarea van 13. Haar vele familie moest werken als slaaf. Je uh, benen die bij elkaar um, moet je bij elkaar houden. En dan um, je armen bij elkaar houden. En dan wordt het vast, worden je armen vastgebonden. En dan wordt er een uh, stok tussen je benen gedaan. En dan werd eerst de ene kant van je uh, lichaam helemaal in elkaar geslagen en dan de andere kant. En dan kun je geen kant op. En om deze geschiedenis niet te vergeten is er ieder jaar op 1 juli een herdenking en een feest. Kitty Kotti. Heb ik nog het weer voor je? Vannacht koelt het af tot een graad of 13. Morgen begint het op de meeste plekken droog. S'avonds en s'nachts kan het wel gaan plensen. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Friesen van de ANWB. Het is nog niet zo heel erg druk op de wegen in onze regio. Alhoewel, 70 kilometer file bij elkaar. 20 minuten vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haap en Roelofarensveen. 10 minuten op de A9, Amstelveen-Alkmaar. Bij Beverwijk-Oost staat daar wat file. En 10 minuten, nee, een kwartiertje zelfs op de A10 vanuit het Komplein naar Watergaasmeer Bij Watergaasmeer is de linkerijstrook dicht voor bergingswerkzaamheden. Naar door 10 kilometer file met een kwartier op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Ding, is meer, is aan, lekker ding, want jij is lastig, nog meer jij, is fantastisch, toch? Hey, is lekker ding, want jij is lastig, nog meer jij, is fantastisch, toch? is wat ik zei tegen haar.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 But you can't blame me now For the death of someone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 ...de hoofdpunten van het NOS-journaal. Voor het eerst sinds zaterdag heeft Wagner-baas iets van zich laten horen. In een audioboodschap zegt hij dat het niet zijn bedoeling was om de Russische regering omver te werpen. Hij zegt dat hij op weg ging naar Moskou om te voorkomen dat Wagner zou worden opgedoekt. Rekeningrijden gaat mogelijk 7 à 8 cent per kilometer kosten. Maar daar kleven wel een hoop bezwaar aan. Dat blijkt uit een reeks onderzoeken die het kabinet heeft laten doen. Zo waarschuwen de onderzoekers dat rekeningrijden ten koste kan gaan van mensen met een laag inkomen. De politie heeft een man en zijn dochter uit Leidschendam opgepakt voor verboden steun aan Hamas, de Palestijnse organisatie. Ze zouden 5,5 miljoen euro naar Hamas hebben overgemaakt. En het weer, zonnige periodes, maar ook stapelwolken. Morgen op de meeste plaatsen droog en een of 22. Z op 106.9 is zonzee zandvoort en zombe zomergit.